en met het NOS-journaal. De verlichtste snelweg moet vaker aangaan bij wintersweer. Daarvoor pleiten de ANWB en Veilig Verkeer Nederland in de Telegraaf. Rijkswaterstaat doet de lamp op sommige plekken nu s'avonds laat... en s'nachts uit om geld te besparen. ANWB en VVN zeggen dat er minder risico's zijn als de verlichting aanblijft... zeker als er sprake is van slecht zicht. De verkeersinformatiedienst VID sluit zich daarbij aan. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt in de Telegraaf... dat de verlichting langs de snelwegen alleen aandacht... ...gaat bij calamiteiten. Bij de stad Mosul in Irak is vorige week een expert... ...in chemische wapens van islamitische staat gedood. Hij kwam op 24 januari om het leven bij luchtaanvallen van de coalitie. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. Wapenexpert Abu Malik was eerst in dienst van de Iraakse dictator Saddam Hussein. In 2005 sloot hij zich aan bij Al-Qaeda in Irak... ...waarna hij zich volgens de Amerikaanse legerleiding bij IS voegde. De VS wil het DNA-materiaal van 1 miljoen Amerikanen onderzoeken. Wetenschappers moeten zo meer inzicht krijgen in ziekten... en de ontwikkelingen van medicijnen... gericht op de genetische samenstelling van een individu. President Obama kondigde aan... 215 miljoen dollar aan overheidsgeld te investeren in het project. Volgens Obama biedt dergelijk gespecialiseerd onderzoek... nieuwe mogelijkheden voor het redden van levens. Gedacht wordt aan meer en betere behandelingen... van de verschillende vormen van kanker en diabetes. Maar er wordt ook gekeken. ...keken naar andere ziekten. Voetballer Deli Sinkgraven vertrekt bij Herenveen en gaat naar Ajax. De middenvelder tekent een contract van 5,5 jaar bij de Amsterdamse club. Herenveen zou zo'n 6,5 miljoen euro krijgen voor Sinkgraven... ...die afgelopen avond zijn laatste wedstrijd speelde voor de Vriezen. Die wedstrijd tegen FC Dordrecht leverde geen winnaars op. Het bleef 0-0. Het weer, regen, natte en soms gewone sneeuw trekt over het land naar het oosten. Het kwik is gedaald tot rond het vriespunt. De komende uren kan het glad zijn. Overdag enige tijd zon, maar in het zuiden bewolkt met wat regen. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht.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 So I try Another girl I like